Middernacht, het begin van donderdag 22 februari. Eefje kunnen met het NOS-journaal. In het zuiden van Peru zijn tientallen mensen omgekomen bij een busongeluk. De politie zegt tegen persbureau EP dat er zeker 44 doden zijn... en ongeveer 20 gewonden. De dubbeldekker raakte in de provincie Arequipa... om nog onbekende reden van de weg. De bus reed in een klif en viel zo'n 200 meter omlaag. Het internationale Rode Kruis onderzoekt berichten... dat hulpverleners schuldig zijn aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers en oud-medewerkers... luchten meerdere mensen hun hart. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de berichten zeer serieus te nemen. Premier Rutte heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier May... duidelijk gemaakt dat de Britten haast moeten maken met de brexit... Hij wil graag zo snel mogelijk weten hoe het vertrek van de Britten uit de EU eruit gaat zien. Hij hoopt dat de handelsbetrekkingen zoveel mogelijk behouden blijven. De coalitie van oppositiepartijen in Venezuela doen, doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de presidentsverkiezingen in april. De partijen boycotten de stembusgang en noemen die frauduleus en illegaal. Ze eisen dat president Maduro de verkiezingen eerlijk maakt en anders willen ze niet meedoen. Eerder verbood Maduro de belangrijkste oppositiepartijen... om onder hun eigen naam mee te doen. Nu de coalitie zich terugtrekt... zijn er geen serieuze tegenkandidaten meer in Venezuela. Het Champions League-duel tussen Manchester United en Sevilla... is geëindigd in 0-0. De Spanjaarden hadden meer balbezit en zochten vaker de aanval... maar het leverde weinig kans op. De tweede helft liet United zich meer zien. Vlak voor tijd scoorde Lukaku... maar die goal werd afgekeurd wegens Hens. In de andere Champions League-wedstrijd vanavond heeft Shakhtar Donetsk Nipt gewonnen van AS Roma. Het werd 2-1 daar. De returns van beide wedstrijden zijn op 13 maart. Het weer. Het is een vrij heldere nacht. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de min 2 in het westen en min 5 in het noordoosten. Morgen wordt weer een zonnige dag en de temperatuur ligt dan rond de 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Nooit meer slapen met Elvi Tromp. De bureaucratie, we klagen er graag over, maar wat is nu echt het effect ervan op ons leven? Journalist Sander Heine schreef er het boek: Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u over. Straks spreek ik hem in de rubriek Open kaart. En we hebben ook muziek, namelijk van Jurre de Haan, oftewel Awkward Eye... een live opgenomen muzieksessie, dat na één uur. En dit uur zit tegenover mij Miguel Poulnes. Onlangs verscheen zijn vijfde boek, Reconquista... een lijvige historische roman van zo'n 700, pagina, 700 pagina's... dat via meerdere personages verhaalt hoe Spanje een katholiek land werd... terwijl het Iberische schiereiland zo lang in handen lag van islamitische vorsten... Voor dit antwoord gaat Bonnes terug naar de 11e eeuw. Bonnes houdt zich niet alleen bezig met schrijven... maar is ook nog werkzaam als medisch microbioloog. Mikael, welkom. Dank je. Goeie Of Goeienacht. <laughs> ja. um, als ik het een, een ridderroman noem, doe, doe ik het dan te kort? Uh, ja, dat denk ik uh, wel. Er uh, wordt natuurlijk wel wat afgevochten. Er werd wat afgevochten in die tijd, maar... Uh, voor mij ligt interesse toch meer op het vlak van de politieke intriges uit die tijd. De, de dichters uit die tijd. En ook de klerikale, uh, de, zeg maar, uh, het gerommel binnen de, de kerk daar. Uh, en hoe mensen elkaar uh, dwars proberen te, te zitten. Uh, het is wel een middeleeuwse roman. Ja. Uh, uh, wat, wat, wat is jouw fascinatie met die periode? Uh, nou, ik ben zelf half Spaans. Uh, mijn moeder is, uh, is Spaanse. Um, en nou, binnen wat, wat ik interessant vind in de, in de Spaanse geschiedenis, uh, vond ik altijd een hele interessante vraag hoe Spanje zeg maar, katholiek is geworden. Het, uh, het Moorse, het, het Arabische, het kalifaat van Cordoba, zijn allemaal dingen die een soort mythische lading hebben in, uh, in Spanje waar nog met heel veel trots naar wordt uh, wordt terugverwezen. Uh, het, het, een, een, een rijk wat enorm vooruitstrevend was... in uh, uh, cultureel, uh, wetenschappelijk en, en uh, ook militair. Uh, dus dat, de vraag waar het vandaan kwam dat het er niet meer was... Uh, dat was wat mij uh, fascineerde en waar, nou, de reden dat ik besloot... Uh, ik schrijf dan een romans om over die tijd uh, een roman te gaan uh, schrijven. Ja. Om het uit te zoeken. Het, het is niet het eerste boek uh, wat je schrijft uh, met Spanje of over Spanje of Spaanse geschiedenis. Uh, is het ook een stukje familiegeschiedenis wat je hebt willen schrijven? Nou, wat mijn familie in die tijd deed, dat gaat wel heel ver uh, terug de, de 11 e eeuw. Uh, dat was voor het vorige boek um, Het Bloed in onze Aderen, dat speelt in de jaar 20 van, uh, uh, uh, van de vorige eeuw ook in Spanje. Um, wat ook een soortgelijke vraag had, waarom zijn uh, de Spanjaarden elkaar gaan vechten in een burgeroorlog? Dat had wat meer uh, familiaire um, verbanden. Uh, mijn uh, Spaanse familie, zoals heel veel Spaanse families, uh, was een beetje verdeeld in, uh, in die tijd. Ik heb uh, de een helft van de familie, dat waren Republikeinse uh, politici. En de andere helft, dat, was, uh, dat waren allemaal militairen. Uh, mijn grootvader was, uh, was generaal en zijn broer was generaal en zijn vader ook. En die zaten aan ja, allebei uh, de kanten van het kamp... terwijl mijn, uh, mijn linkse Republikeinse familie die, die, die spande daar samen... om uh, van het Koningshuis uh, af te komen. Dus dat was wel veel persoonlijker en veel meer op, uh, op mijn eigen familie gericht. Dit ja, in de elfde eeuw. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich, uh, Wien Stamboom nog zo ver uh, terugrijkt... Uh. Ben je, ben je zelf iemand? Er zitten veel militairen dan in je familie. Je bent zelf de medische wetenschap ingegaan. Um, maar, maar was het anders de militaire dienst geweest? Uh, nou, hm. dat ligt wel heel erg, uh, heel erg ver. <laughs> ik, ik denk niet dat dat voor mij in, uh, in de lijn de verwachting had, uh, had gelegen. Uh, de, de, de andere tak uh, was wat logischer. Dat waren uh, de, de republikeinse politici. En de meesten van waren psychiater. Um, dus zeg maar, het medische en het, het militaire kwamen daar uh, een beetje in, uh, in samen. Ik heb ook geen, uh, geen familieleden meer die, uh, die iets militairs doen. Dat is uh, echt gestopt bij uh, twee generaties terug. Hoe, uh, hoe heb je hier brononderzoek voor gedaan? Het, het, ik, ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen. Ja, dat wist ik in het begin natuurlijk ook niet. Nee. Uh, of natuurlijk. Het is een vrij duistere periode uh, uit de, de Spaanse geschiedenis. Zoals de middeleeuwen zijn een vrij duistere uh, periode, denk ik, overal. Ja, want ik wist dus niet ja. dat er islamitische heersers waren in Spanje. Ik had uh, geen idee. Ja, nou, dat weten de Spanjaarden denk ik nog wel. Ja, Over okay. de 11e eeuw zullen uh, ze dan dus wel niet zoveel weten. En hoe het nou komt uh, dat dat afgelopen is, dat weten ze ook niet zo goed. Ze weten alleen maar dat er een periode is die achteraf de Reconquista is, uh, is genoemd. Uh, en, en wat dan een beetje samenvalt met het ongeveer 12e tot de, de 15e eeuw... dat de katholieken het uh, militair wonnen op het... Uh, um, op het Schiereiland. Maar nou goed, vandaag, ik, zeker als je in het zuiden komt van, uh, van Spanje... dan zie je nog overal de, de Moors, Arabische invloeden... in, uh, in de architectuur, uh, gedeeltelijk ook in het eten. Juist waarschijnlijk van oorsprong een, uh, een Arabisch gerecht. In, uh, in de muziek, dat oh. gitaar, muziek, de flamenco. Daar een Arabisch gerecht? Wacht even, <laughs> wacht even, dat is hetzelfde als zeggen dat... Uh, nou ja, Sinterklaas uit Spanje komt. Nee, maar uh, het, het voelt uh, een beetje als onze cultuur of die dan... Eigenlijk heel erg anders vandaan komt. Ja, nou goed, niemand weet precies waar. Pelja vandaan komt, zoals vandaag nou, ook niemand in Italië precies weet waar de pizza vandaan komt. Uh, maar uh, veel mensen beweren in ieder geval dat, uh, dat het gebaseerd is op. Uh, op Arabische gerechten, ook het gebruik van, uh, van saffraan. Wat uh, het in ieder geval de, een beetje de karakteristieke smaak geeft. Een beetje de gele kleur van paella. Dat is echt een Arabisch uh, ingrediënt. Ja, een Arabisch kruid. Wat, uh, wat meegenomen is. Uh, nou, zeg in de 7e, 8e eeuw. Door, uh, door de Arabieren en, uh, en de Perzen. Uh, wat kunnen we nu eigenlijk leren van die middeleeuwse geschiedenis uit Spanje? Uh, leren. Ja. Uh, yeah. Ja, ik weet niet of er, uh, we kunnen proberen het een beetje te begrijpen. Je, je kunt proberen wat parallellen te trekken met um, uh, hoe het nu is. Uh, ik zei, voor mij was vooral de vraag... hoe komt het dat, uh, dat, dat die kant op is geslagen? Hoe komt het dat, ja, uh, dat, dat ze het verloren hebben... of dat de islam het verloren heeft in, uh, in Spanje? En daar zijn een aantal uh, oorzaken voor, uh, voor aan te wijzen. Um, en ik denk... Uh, een van de belangrijkste uh, is toch wel dat uh, de islam een hele slechte godsdienst is voor koningen. Uh, het is een godsdienst die um, eigenlijk um, de heersers heel weinig steun biedt. Um, uh, zoals in... Uh, um, in de Bijbel staat bijna letterlijk dat je moet doen wat, uh, wat een koning zegt. Het gezag is gegeven door God. En, en dat, dat gaat soms zo extreem, zelfs dat het geldt voor uh, nou ja, Duitse bezetters hier in Nederland. Uh, maar dat is in, uh, in de slaan helemaal niet zo in de Koran. Is het feit daar staat letterlijk in elk mens is gelijk... Er is geen koning die daar bovenuit steekt. En wat nog erger is, daar staat ook alleen maar in... Dat, uh, er staat helemaal niks in over belasting. En voor zover er iets in staat is het dat je een heel klein deel daarvan... voor werken van barmhartigheid moet, uh, moet bestemmen. Maar ik vind het wel heel interessant wat ja. je zegt. Dus je zegt eigenlijk, je hebt het over de Duitse bezetting. Denk je dat wij meer in opstand waren gekomen... als wij niet christelijk of katholiek uh, land waren geweest? Dat er dan meer verzet was geweest? Nou, dat... dat uh, dat gaat wat ver in ieder geval de nieten de, de doet de, de ronde uh, dat in ieder geval de uh, partij als SGP het erg lastig hadden met um, het tegenwerken van de bezetter, want dat was nou eenmaal het, uh, het gezag. Of het nou heel anders was geweest als we hier uh, in plaats van uh, van christelijk-moslim waren geweest, dat dat denk niet dat je dat zo een op één kunt, uh, kunt doortrekken. Maar je ziet het wel bijvoorbeeld in het, uh, um, het midden-oosten zijn. Feitelijk zijn er heel weinig uh, regimes in het Midden-Oosten... die echt um, islamitisch zijn. Uh, Saddam Hussein was het helemaal niet, zag zichzelf als een socialist. Uh, hetzelfde was Shah al ook niet, Gaddafi, uh, Mubarak. Um, ze proberen een beetje gebruik te maken van het geloof... maar dat, dat lukt toch niet, uh, niet echt. Um... Maar in Saudi-Arabië lijkt het toch wel goed te lukken? Saudi-Arabië is, denk ik, de, de belangrijkste uh, uitzondering uh, uh, daarop, inderdaad. Ja. Uh, maar, maar voor de rest uh, ja, is daar heel weinig uh, uh, steun uit te putten. En zie je dat ook in, uh, zeg maar in, uh, in regeringsvormen. Terwijl ja, het, het, uh, het katholicisme het christendom heeft ja, jarenlang kunnen evolueren... tot iets wat een soort symbiose maakte met, uh, ja, met de staten of met, uh, met de koningshuizen. Um, ja goed, En dat, dat, dat heeft, het, heeft het wel heel erg uh, uh, moeilijk gemaakt in, uh, in die tijd. Uh, uh, je had, op een gegeven moment, in, in het boek wordt ook beschreven... dan zijn ze een, uh, een stad, aan het, uh, of een fort aan het beleven... dat zit midden in uh, het islamitisch gebied. Aledo heet dat fort. En dan zijn al die uh, kleine islamitische koninkrijkjes zijn samengekomen En die uh, hebben daar zelfs Berbers uh, of een Berbermacht... Uh, uit uh, Marokko uh, voor uitgenodigd om mee te vechten. En uh, terwijl ze daar dan dat, die belegering hebben, en die, ja, die sleept zich voort, want het is nogal een, een moeilijk fort om te veroveren, heb je dat uh, de schriftgeleerden uit uh, Granada, die hitsen de volking op tegen, uh, tegen hun eigen koning. En, uh, de schriftgeleerden zijn katholieke schriftgeleerden? Nee, de, de, de, is de, de islamitische schriftgeleerden. schriftgeleerden. Ah, ja. uh, de de Fakis, die. Uh, uh, die zitten daar te verkondigen dat, uh, nou, dat, dat de koning een zondaar is en dat je geen belasting moet betalen. En dus zit die koning daar. Maar die koning ja, is ook islamitisch. En die koning is ook islamitisch. Oh, dus die, ja. En, en, ja, en die moet zijn leger betalen, want die, die is daar christen aan het belegeren. En intussen in ja, uh, zit hij uh, uh, daarmee opgescheept. Dus dat, dat, dat maakt hun positie een stuk, uh, uh, stuk wankeler. Uh, Terwijl, nou ja, als je de, de Bijbel leest... dat staat gewoon letterlijk in... Uh, geef de keizer wat des keizers is. Dat is alsof een soort pleidooi van, uh, van Jezus... om belasting te betalen. Um, en, en, en dat is toch wel iets wat... Uh, misschien niet het enige wat... Uh, zeg maar het, het kwartje die kant op heeft doen, uh, doen vallen... Uh, maar toch wel een hele, heel belangrijk uh, aandeel uh, daarin geweest. We zijn nog vroeg in het gesprek, maar ja. je bent een grote uh, nou ja, strategisch denker... of in ieder geval analytisch denker. Dat uh, blijkt wel als je uh, zo diepe geschiedenis uh, uitpluist... en uh, daar al die kanten zo van belicht. Um, er wordt nu vanuit de politiek nou, door meerdere groepen gezegd... oh, uh, Nederland verislamiseert, we raken onze cultuur kwijt. Wat, dit is een denkspel, wat als uh, de islamieten in Spanje destijds wel hadden gewonnen. En Spanje, niet een katholiek, maar een islamitisch land was geworden. Hoe had het er dan nu uitgezien, denk jij? Ja, dat is uh, niet helemaal de insteek waarmee ik in ieder geval dit boek heb geschreven. Maar misschien maar... Was dat, uh, het was een... had de islam er dan ook wel heel anders uitgezien. Uh, zeg maar, want binnen dat ze islamitisch waren in, uh, in Andalusië. Androuzje was overigens veel groter dan het Androuge van van nu. Uh, dat, dat liep tot aan uh, bijna de Franse grens. Uh, maar afgezien daarvan waren ze ja, behoorlijk ver ontwikkeld... verder dan, dan in het noorden in die tijd... dat je beter in het zuiden kon wonen onder die, uh, die regimes. Ze waren uh, behoorlijk uh, vrij in hun, uh, uh, zeg maar, hun leefomstandigheden. Uh, Homoseksualiteit was daar geen, uh, geen issue in, uh, uh, in die tijden. Uh, drank was officieel verboden uh, en, en dat werd ook door schriftgeleerden heel hard verkondigd. En, uh, maar het werd uh, in uh, ruime mate genuttigd, door, uh, in ieder geval door de vorstenhuizen. Uh, en er zijn, ik denk dat er geen uh, plek geweest is in, in de wereld en in de wereldgeschiedenis waar literatuur zo belangrijk was als, als toen, waar, uh, waar je minister werd omdat je zo'n goede dichter was. Uh, of zelfs uh, hoogambtenaar, omdat je zo'n mooi handschrift had waar, uh, waar je een staatspensioen kon krijgen. Omdat je één mooi gedicht had geschreven waar de koning van Sevilla zich in eerste instantie dichter waande en in tweede plaats uh, pas koning. Uh, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk nu niet meer voorstelbaar. Nee. Uh, en, en ik ken er ook geen andere voorbeelden van, waar dat zo, zo diep graag, in de maatschappij is uh, Ik zou graag een goed, uh, een goed gedicht willen lezen van uh, Willem-Alexander. Maar Beatrix schijnt heel goed te kunnen boetseren, heb ik begrepen, en schilderen. Ja, het is een begin. <laughs> ja. Dan nog openbaar maken. Um, maar hoe, hoe zou het, het Spanje van nu. Het zou, het zou een verlichtere vorm van. of een westers, verwesterde, vrijere vorm van islam zijn dan daar waar de politiek nu op ageert, denk je? Ja, dat, dat denk ik wel, maar het is natuurlijk... Ja, um, het is al zo'n vijf, zeshonderd jaar geleden dat de laatste, het laatste koninkrijk daar is gevallen. In vijf, zeshonderd jaar kan heel veel veranderen. In, in Perzië was natuurlijk in die tijd ook uh, uh, een stuk verlichter dan in het hedendaagse Iran. Uh, veel daarvan heeft meer te maken met toevalligheden en wie er nou net aan de macht komt dan hoe, ja, hoe dat er uh, uitziet. Maar... Um, ik denk dat een hoop, een groot deel van onze vrijheid heeft meer met uh, financiële welvaart te maken. Dan, dan met, met geloof en ja. met religie. Je kent, je kent de Bijbel wel goed. Uh, je kunt hem redelijk uh, soepel citeren zo hier. Um, ben, je, ben je gelovig opgevoed? Mm, nee, ik ben, ja, ik ben wel katholiek. Uh, katholiek is een soort stempel in je paspoort als je uh, gedoopt bent. Dan kom je er en, uh, niet meer vanaf? Dan ben je, ja, je dat op. voor het leven. En, uh, of daar je heeft, nou wil, of niet? Heeft niet per se heel veel met geloof uh, te maken. Uh, uh, dus ik, heb wel de, uh, ik ben wel naar de katholieke school gegaan. Uh, maar speelde ik, dat een rol in het schrijven van dit boek? Want ja, het gaat ook over de katholieken. Nou, ik vind het geloof wel enorm interessant als, nou ja, eh, überhaupt als, als, als concept en als eh, ja, drijvende kracht in de geschiedenis. Het heeft natuurlijk een niets onziende invloed gehad op hoe wij hier nu, eh, nu leven en hoe oorlogen zijn, eh, zijn gevochten, waarom oorlogen zijn eh, gevochten. Maar zeker voor dit boek was het natuurlijk mooi om dat tegen elkaar af te zetten een beetje, te, uh, iets wat te vergelijken hoe geloof, in ieder geval naar mijn idee werd beleefd in het zuiden, hoe geloof, <coughs> Uh, naar mijn idee werd beleefd dan in het noorden het christelijke en het uh, uh, islamitische. Ja, een groot deel van het verhaal wordt ook verteld door een broeder Pius... die een uh, biecht afneemt ja. van een stervende vrouw. Uh, en, en, en die komt nogal op een soort wonderlijke plek terecht in een klooster. Uh, hoe, hoe, dat, dat is een grote rode draad. Kun je mij iets meer vertellen over die lijn in het boek... Um, ja, het heeft in feite uh, het, het boek speelt in twee tijdperken of, of tij, tijdperken. Het, het speelt uh, in de jaren 80 van, uh, van, van de 11e eeuw en aan het begin van de, de 12e eeuw. Het, nou, de ene lijn gaat vooruit in de tijd... en de ander uh, ja, grijpt terug op wat er uh, wat ongeveer gebeurd is. Uh, dan met deze dame die haar, uh, haar sterfbed uh, doet. Ja. Um, en dat speelt zich dan af in een klooster... wat behoort tot de Cluniense Orde. Cluniense is een, een, een, een orde binnen de, de Benedictijnen... die uh, geleid werd vanuit uh, Cluny in, uh, in Frankrijk. Een hele... Uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, activistische groep op dat moment uh, die een reformatie nastreefde van, uh, van de kerk. Uh, een eind maken aan het kunnen kopen van een bisschopdom, een episcopaat. Het uh, kunnen aanstellen van uh, jongste broers, van koningen en graven als, uh, als, uh, als bisschoppen. Het Eigenlijk alle decadentie de... de kerk uit. Ja, uh, maar de... ook een soort doodenge uh, uh, martelregime uh, erop aan nahouden. Ja, dat, dat ging allemaal niet, uh, niet mild. Uh, het werd, uh, de Cluniaanse Orde was... Uh, ook wel een soort militaire tak... in de zin dat ze probeerden om uh, de koningshuizen te, te beïnvloeden. Ze zorgden ervoor dat uh, Alfonso VI, de koning van, uh, van Leon Castille... in het, uh, het noorden, die <coughs> trouwde met uh, het nichtje van uh, de, de abt van Cluny. Dus hadden ze een behoorlijke uh, vinger in, uh, in de pap. Ze kregen enorm veel geld vanuit... Uh, Vanuit Spanje ook als de grootste bijdrage aan wat voor deel van de kerk dan ook, wat, wat het Spaanse Rijk deed. En dat verdienden ze dan door naar het zuiden te trekken en daar te plunderen. Um, maar goed, daar, daar zat ook in dat ze dat, dat sobere, wat ze in ieder geval in, in naam um, nastreefden, uh, dat ze dat ook behoorlijk hard oplegden. En dat was in de eerste plaats tegen de... Nou, wat ze dan als half afvallige beschouwden binnen de katholieke kerk zelf. Degene die er niet de, de, de zogenaamde Roomse rieten op nahielden. Uh, iets waarvan je nou eens kunt voorstellen wat dat uitmaakt... welke heilige je nou precies... Uh, uh, heilig verklaard uh, hoe de volgorde is van wat uh, tijdens de mis wordt, uh, wordt gelezen. Maar dat was voor hen enorm belangrijk. En daar gingen ze woordelijk in, uh, in tekeer in Spanje... om dat allemaal uh, ja, gelijkgeschakeld uh, te krijgen. En uh, nou, in dit boek gaat het inderdaad niet allemaal even... Even zachtzinnig. Um, En een deel daarvan is natuurlijk ook dat wat ze zelf dan fout deden... dat behoorlijk werd weggemoffeld. Oh ja, de ja. monniken zelf worden ook aan allerlei lijfstraffen onderworpen. Ik vond het nogal... Uh... Nou ja, ik heb, ja. Het, ik, heb het niet, ik heb het niet lekker gemakkelijk zitten lezen. Het was niet heel ontspannend, die hoofdstukken, laat ik maar zo zeggen. Ja, nee, dat is in mijn... Uh... In Mijn beeld daarvan zal het ook niet allemaal even ontspannen zijn, zijn gegaan. En hoe, zeker niet... hoe, uh, hoe, hoe kwam je erachter dat dat gebeurde? Uh, hoe, hoe... Want je hebt een deel hiervan ook in Spanje geschreven, toch? Ja, het grootste deel hiervan heb ik in, uh, in Spanje geschreven. Uh, in Madrid, dan kom ik naar de centrale bibliotheek van, uh, van Spanje. En dat is fantastisch, want daar kun je zo'n beetje elk boek... wat ooit in het Spaans is uh, geschreven. En dat zijn er nogal wat uh, nou, binnen een dag of, uh, of uh, uiterlijk twee dagen uh, voor je hebben... Uh, dus dat was enorm makkelijk uh, om uh, zelfs wat obscure dingen uh, uit te zoeken. Er is niet enorm veel overgebleven uit, uh, uit die tijd. Maar uh, Spanje, er zijn wel heel veel Spaanse historici die dan uh, een proefschrift over uh, de financiering van Cluny in de 11e, 12e eeuw. Ja, dat, dat, dat, dat bestaat gewoon. Dat, uh, dat en af en toe kun je dat doorlezen. Het lijkt me geen ja. straf om dat in een prettig warm klimaat te moeten schrijven. Het is, soms is het wel heel erg warm in Madrid. Dus, uh, sommige maanden zijn fijn. Ik zat ook wel heel veel in juli en augustus. En dan, uh, dan is het s'avonds nog heel aangenaam. Dus dan schrijf je overdag met airconditioning. dan kun je s'avonds op een van de vele Madrileense terrassen... nog een beetje tot jezelf komen. Je hebt ook een keer gezegd, uh, ik pas voor een jaar wit Rusland, Kirche, maar Niet toevallig verschijnen over die landen ook bijzonder weinig romans. Er ligt een zeker pragmatisme of hedonisme ten grondslag aan mijn keuze voor Spanje. Ja, ik zit even terug te denken wanneer ik dat heb gezegd. Ik denk wel heel erg als iets wat ik gezegd zou, uh, zou hebben. <laughs> ja, ben jij een nee. levensgenieter? Ik, ik probeer dat een beetje te, uh, te zijn. En dan dat, nou ja, ik, ik hou nog een andere baan op na. En dan moet je het haast wel gaan inplannen... om uh, uh, nog toe te komen aan andere dingen... dan alleen maar nee, in het ziekenhuis werken of uh, achter de computer zitten. Ja, komen in het ziekenhuis zit ook achter de computer. Dat is allemaal heel erg slecht. Uh, je bent uh, duidelijk uh, vloeiend, uh, uh, schrijvend en lezend in, uh, en sprekend in Spaans. Um, in hoeverre heb je de Spaanse cultuur meegekregen? Ja, behoorlijk hard. Mijn moeder die, uh, die was Spaanse... Uh, Hoe kwam zij in Nederland? Uh, nou ja, ze, ze was op vakantie. En mijn vader was ook op vakantie. In hetzelfde Spaanse dorp. En uh, mijn vader die raakte aan de praat in een, uh, in een kroeg met mijn oom. Uh, want die sprak al bij Frans. Mijn vader had druiven geprukt in, uh, in Frankrijk. En toen uh, kwam mijn moeder uh, mijn oom uit, uh, uit de kroeg halen. En zo leerde ze elkaar uh, kennen. En uh, ja, dat is uh, drie een jaar later waren ze getrouwd... En, uh, was ik er. Oh, wauw. Dat, uh, dat is vlot gegaan. Ja, nou, ja. Voor iets. ja vroeg ging het ding wat sneller. Ja. Volgens mij. Maar hoe uh, sprak je moeder alleen Spaans met jou? Werden er ook andere gebruiken bij jullie thuis uh, uh, gehanteerd? Of, uh, hoe mijn moeder uit sprak alleen dat? maar Spaans uh, ja. met ons. Uh, dus ook toen ik voor het eerst naar uh, de peuterspeelzaal ging... toen sprak ik eigenlijk geen woord Nederlands. Uh, aan het eind van de ochtend uh, konden wel alle andere kinderen... in de peuterspeelzaal zeggen, mama, ik wil naar huis in het Spaans. Uh. Um, ja, dat is toen uh, dat is nog wel goed gekomen uiteindelijk. Maar ja, um, hoe zou ik zeggen? In, in mijn manier van denken uh, en hoe ik tegen de wereld aankijk... ben ik wel heel erg Nederlands. Dat, dat kreeg ik heel erg van, vanuit je school mee, denk ik. En vanuit je omgeving en je Wat, en wat je vind jij dan typisch Nederlands denken? Wat, um, ja, het, het hele directe, het, het rationele... Um, het, uh, ja. het is soms wel een beetje moeilijk onder woorden te brengen. Maar uh, ik geef als een voorbeeld. Om, had ik met een Spaanse vriend afgesproken. Van, ah, we gaan naar de bioscoop. En dan belde ik hem. Zei, nou ze naar deze film gaan? Dan zegt hij eerst ja. En, en nadat hij ja heeft gezegd. Dan zegt hij, ja, nou, misschien moeten we kijken wat er nog meer is. Terwijl een Nederlander zegt. van ja Ik weet niet of ik nou zo'n aardige film vind. Is er niks anders. En, en uiteindelijk gaan we dan naar de film die hij wil zien. Um, en, en, maar duurt dat wel veel... Um, veel langer. Uh, en, uh, Nederland is ook veel egalitairder. Uh, in, in Spanje worden veel langere dagen gemaakt... dan bij ons, om een, een voorbeeld te geven. Als je, in ieder geval als je niet voor de overheid werkt. Als je voor de overheid werkt, hoef je daar... Uh, nou eigenlijk niet zoveel te doen. Maar als je voor een ja, privébedrijf werkt... dan is het een beetje gangbaar dat je... je, je verlaat je stoel niet totdat de baas weg is. Uh, en, en dat kan wel eens heel erg laat zijn. die baas is wel tussen de middag... vier uur gaan lunchen. Uh, en... en dus dat, dat soort dingen. Dat, wat wij hier niet snappen... waarom blijf je nog op je stoel zitten... Die hiërarchie geldt dat, dat, daar veel die Dat zit harder. daar heel, heel anders in. Het, het hele... Spanje is extreem bureaucratisch. Um, en uh, voor elk... Nou als mijn vader iets wil regelen in Spanje... Dan, bij de gemeente... dan, dan wijst hij altijd naar alle stempels... die mensen daarvoor zeggen. En zeggen ja, zet die stempel er ook maar op en die stempel ook... Want dan, dan, dan is de hoop dat er nog iets, uh, iets gaat gebeuren. Maar alles verzandt daarin in procedures. Je ziet nu bijvoorbeeld ook met uh, de kwestie in Catalonië. Die is voor ons niet meer interessant. En waarom is dat? Omdat het allemaal is verzand in bureaucratische procedures... over hoe wordt de president van Catalonië aangewezen. En dat, dat, dat, dat zijn allerlei vage oorlogen met juristen... Die, die we ons hier niet kunnen, kunnen voorstellen. Wat wij hier, ja, onze rechters zijn toch iets pragmatischer. Die... Maar goed, je stond nu allemaal ja. negatieve eigenschappen van Spanje op. Uh, uh, uh, toch uh. kies je voor je moeders uh, Spaanse meisjesnaam als schrijfnaam. Ja, die is uh, mooi uh, symmetrisch met mijn voornaam. Um, dat is dan weer heel rationeel in Hollands gedacht. Ja, bedacht. Dat, is, uh, <laughs> dat is waar. Ecklenkamp is wel heel erg uh, lang. Uh, overigens die, die negatieve dingen. Niet alles is even negatief, maar... Nee, pa, oh, zijn er zijn ja. wel de dingen waar je tegen loopt. en wat je als Nederlander waar je het meest aan stoort. En andersom... Uh, als ik in Nederland kom, dan stoor ik me aan... als ik met iemand wil afspreken... dat ik dat soms drie maanden van tevoren moet doen. Dat is daar uh, net weer iets, uh, iets anders. Daar zijn we um, En dat hier... Ja, zeg maar het poldermodel dat wij hier hebben... Uh, dat heeft voordelen. Ik uh, dacht, heel veel voordelen. heeft ook wel nadelen wat wij 30 jaar doen over het aanleggen van vier kilometer snelweg. Uh, daar, ja, omdat ze een Klinkt soort... ook heel bureaucratisch, hè? Ja, op een uh, andere manier wel. Maar dat is dan minder de burger die daarmee uh, in, uh, in, aanraking, uh, in aanraking komt. Of de, je, je eigen omgang met, uh, met de overheid is in Nederland toch net iets soepeler dan, uh, dan daar. Oké, okay, ik ga je toch verleiden tot het kiezen. Zou je jezelf meer Spaans of meer Nederlands uh, noemen? Uh, nee, ik wil duidelijk meer Nederlands... Uh, als ik in Spanje zit, dan, uh, dan, dan word ik wat Spaanser... na verloop van een, uh, een paar dagen, een week. En dan uh, word wat ik ook gemoedelijker. Wat ge ja, wat dan, gebeurt er dan met je? Uh, Want je werkt nog steeds heel hard. Anders had je niet deze roman af kunnen krijgen. Ja, je moet wel een soort discipline opleggen. Maar Spanjaarden werken ook wel heel hard. Ja, dat uh, Alleen als zijn als de ze daar is. soms iets minder georganiseerd in. Of iets minder... Um, ja, uh, direct in. Iets minder praktisch uh, in. Uh, dus nou, die twee dingen voor je dan combineren lange dagen maken, maar toch die zo productief mogelijk uh, houden. Uh, en ja, waar word ik meer Spaans in, in uh, uh, nou, zeg maar het, het, het leven? Uh, zelfs in een, in een stad als Madrid, die objectief gezien verschrikkelijk is met een enorme herrie en drukte. En, uh, luchtvervuiling die je soms zelfs ziet hangen als je in de zomer komt aanvliegen in het vliegtuig en dat het weer maand niet heeft geregend. Maar het, het leven is daar toch op zo'n manier, zo ontspannen, zo uh, uh, zeg maar op elkaar gericht. Het is een enorm vriendelijke stad ook. Is je het voelt... socialer? socialer dan Amsterdam bijvoorbeeld? Uh, ja, ik kom uit Utrecht, ik kan Amsterdam wat moeilijker inschatten. Uh, ik denk Utrecht het wel. is iedereen toch ook hartstikke aardig. Uh, ja, we zijn enorm aardig daar, je moet een keer langskomen. Maar. Um... <laughs> ik heb er gestudeerd, dus ik weet oh. er alles van. Ja, ja maar uh, het feit dat. Een, het, is, um, het is waarschijnlijk. Uh, een van de, binnen Europa is misschien wel de dichtstbevolkte stad in het centrum. Londen is groter, maar in dat centrum, daar woont geen hond. Terwijl in Madrid wonen al die mensen daar in het centrum. Dus het is toch een soort wil om met elkaar. Uh, door het leven te gaan. Hoe hard ze soms ook tegen elkaar tekeer gaan. Dat, dat, dat komt daarna nou dan altijd weer, uh, weer goed. En uh, ja, voor mij is het een enorm veilige stad. Ik ben nooit bang als ik daar loop. Ook passie, niet drie of vier s'nachts. Uh, passie en gemeenschapszin. Zou ik dat zo kunnen zeggen? Ja, dat, dat zit er toch nog wel, uh, wel in. Zo, dus, zo zijn ze toch ook wel een beetje door de crisis heen gekomen. Die wel enorm uh, zwaar is geweest. daar uh, tot, uh, na, tot ongeveer een jaar of twee geleden. Daar hebben ze... Uh, yeah, wij kijken naar Nederland en denken van zijn daar ons geld aan het uitgeven. Uh, en daar kijken ze. Ja, dankzij ons hebben jullie een enorm lage rente in Nederland en betalen we niks op je staatsschuld. En, en wij hebben hier maar te, te lijden. Terwijl niks wordt afgelost aan wat we uh, onze banken zitten te, uh, voor onze banken zitten te dokken. Mm. Um, maar goed, het feit dat families daar elkaar nog in, in huis nemen. Dat ze uh, dat, dat zo dicht op elkaar. Nemen. Ik denk niet dat wij dat hier nog zouden kunnen. Is dat ideaal voor jou? Zou jij je ouders in huis nemen? Misschien het huis ernaast. Heel veilig. Laten we even een muziekje draaien. Um, u zou het nummer Moon River kunnen kennen... van de filmklassieker Breakfast at Tiffany's... waarin het werd gezongen door leading lady Audrey Hepburn. Frank Ocean stak het nummer in een geheel nieuw jasje. We gaan luisteren. One, two... I'm crossing you inside. Someday, day, day. day, day, day, day, day, day, day. Oh, sure. Make us. A crazy world Oh. you. Dat was Frank Ocean met Moon River. Bijna net zo mooi als uh, hoe Audrey Hepburn een zong. En ik zit hier nog steeds met schrijver en uh, medisch microbioloog Miguel Bones. En zijn uh, nieuwste boek is een historische roman, Reconquista. Over uh, nou ja, hoe Spanje een katholiek land werd. Ja, nou in feite waar dat begonnen is of waar je kon zien dat dat uh, kenterde. Het heeft nog wel 300 je, jaar geduurd voordat het, uh, voordat het was. echt zover ja. was. Ja. Ja. Ja. Je, je bedrijvigheid uh, doet me eigenlijk denken aan uh, ook een uh, Spaanse schrijver en dichter uh, Pessoa. Ken je die? Ja, maar niet heel erg uh, Hij was uh, fulltime uh, ambtenaar of klerk of zoiets. En uh, thuis uh, schreef hij enorme epistels. Hij uh, liet enorme nalatenschappen uh, in een kist. Die werd geopend na zijn dood. Nou ja, jij uh, publiceert al bij Leven. Um, jij werkt fulltime ook als... Uh... Uh, 80 op dit moment. Okay. Uh, het was fulltime uh, tot uh, Maar 80 is nog steeds 40 uur, toch, voor jou? Uh, ja, uh, fulltime rekenen ze uh, bij personeelszaken 48 uur voor. <laughs> dus daar 80 voor is geloof ik uh, 38,9 of zoiets. Het is me ooit voorgerekend. Um, dan, uh, dan, ja, dan kan ik alleen maar met open mond van verbazing... naar uh, dit boek van 700 pagina's zitten kijken, want... Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Is het gewoon een extreem gedisciplineerd leven? Of. Dit is natuurlijk een vraag die je vaak ja, krijgt. Ja, um, Ik heb dan de mogelijkheid gekregen. Uh, de afdeling waar ik werkte. om die 20% die ik niet werk. als weken op te nemen. Dat is dit gewoon maar. Elke donderdag was geweest. Daar had ik niks aan gehad. Het duurt uh, zeker een dag of twee voordat ik er weer in kom. En dan kan, uh, iets, kan uh, iets kan schrijven. Maar ik mocht het dus opsparen. En dan heb je een uh, x-aantal weken per jaar. Uh, en alles bij elkaar heb ik dan net iets meer dan een jaar uh, vrijgenomen. Als je dit, zeg maar, de jaren bij elkaar neemt. En vaak ging ik dan naar Spanje. Of bijna altijd ging ik dan naar Spanje. Ja, en dan zit je daar en dan moet je ook iets. En, en dan probeer ik een soort bijna kadaverdiscipline op te leggen. Elke dag moesten er drie bladzijden af, netto. Wat, kadaverdiscipline? Nou ja. Wat is dat? is dat? Oh ja, dat is uit het leger. Oh, toch het leger. Dat, Daar ja, komt het onderhoek de uh, Het vorige discipline. boek ging veel meer over het leger dan, uh, dan deze. Wat maar, betekent kadaverdiscipline? Ja, hele strikte discipline. Hm. Um, en uh, als het dan lukte om uh, vijf dagen lang, maandag tot met vrijdag... Uh, die drie pagina's... Uh, af te krijgen. Ook al moest ik daar dan voor uh, opblijven... tot twee, drie, s nachts. Dan was ik het weekend vrij. En dan uh, kon ik andere dingen gaan doen. En vaak lukte dat. En niet altijd. Uh, en op die manier... Nou ja, als je dat dan gaat zitten rekenen... Uh, hoeveel weken heb je dan nodig? Uh, drie bladzijden per dag is vijftien bladzijden per week. Is, uh, uh, nou, is zeg maar een jaar of... Uh, één, twee... Uh, alles bij elkaar aan, aan puur uh, schrijftijd... Ja, er zitten zeven jaar tussen je laatste roman en deze. Dus, uh, ja, maar goed, maar wat ik, ik er net je, aan heb dan kunnen Dan kom je aan 700 pagina's, van. ja. ja. ja. Um, de schrijver Frits Hotz die zei. Um, Soms lijkt schrijven meer iets voor zieken en thuisblijvers. Hoe zie jij dat schrijverschap, jou? Ja, het is niet super gezond voor je sociaal leven. Uh, het, het is wat op dit moment verschrikkelijk. Je wordt ook niet uh, gelukkig van schrijven. Het uh, is alleen maar mooi als er dan iets af is en je kunt daar een beetje op terugkijken. Maar het proces zelf is, uh, is meestal uh, uh, niet bijzonder aangenaam. Uh, dus ik weet niet hoe hij nou precies bedoelde de, de zieke... of hij daar mentaal zieke mee bedoelde. Of dat hij bedoelt dat je er ziek van wordt. Uh, <laughs> maar uh, ja, het is niet iets doorgaans voor uh, mensen die graag buiten zijn. Uh, of veel buiten zijn. En Wat brengt het jou dan toch om... Uh, om uh... Nou ja, toch zo productief te zijn en toch te blijven schrijven. Ja, ik heb, altijd, ik heb het altijd al gewild. Ik kwam nog herinneren dat ik twaalf jaar oud was. En ik wilde al een boek schrijven. Uh, ik, ik las enorm veel in die, uh, in die tijd. Uh, nou goed, dan kwam ik tot één of twee bladzijden. Dus en dan, dan, dan was het wel weer voorbij. Um, maar goed, op een gegeven moment ben ik dat wat, wat meer gaan doen... tot ik de kans kreeg om iets te, te schrijven. En je maakt toch iets wat helemaal van jezelf is. Uh, en, en dat is wel heel erg mooi, dat er iets bestaat... wat er ja, niet had bestaan als, als jij dat niet had gedaan. Maar eerder zei je ook... Um, met dit boek heb ik honderd keer gedacht, ik stop ermee. Als het niet gelukt was, was ik gestopt met fictie schrijven. Dat klinkt nogal uh, heftig. Over uh, deze roman. Nou, was ik in ieder geval gestopt met uh, historisch romans schrijven. Ik weet niet, ah, okay. helemaal met fictie schrijven, dan was ik misschien... Uh, dus je bent wel teruggekomen ander... op, op dat verlangen van... Die twaalfjarige jongen, of niet? Um, of is het net als bij een bevalling? Dat als het er eenmaal uit is, dat je denkt... Nou, het viel toch wel mee, het is ja, toch wel ja, een leuk nee, kind nee, geworden. Dat is, je de pijn vergeet. <laughs> dat is wel waar. Je vergeet een hoop van... Uh, uh, van wat het je gekost heeft. Je vergeet de, de momenten dat je dacht... waar, waar ben ik in, in vredesnaam aan begonnen? Hoe krijg ik zo'n verhaal lopend? Want ik had ook niet een, een schema wat af was. Zo moet het eruit zien. En uh, nou, dan, daar ben ik bij de nou, voor mij zijn het 640 bladzijden uiteindelijk in totaal. Uh, en en, en, en daartussen loopt het verhaal, zus en zo. Dus ja, elke keer een stukje verder. En dan moet je steeds weer vooruit bedenken wat er gaat, uh, wat logisch is dat gaat gebeuren, of wat voor de hand ligt, of wat mooi zou zijn. Uh, en, en dat, ja, daar zitten daar is momenten bij dat je een dag lang op de bank ligt om iets op te lossen. Jij lag echt niet op de bank. Jij zat daar met die, wat was het, Lijk, lijken... Kadaverdiscipline. Kadaverdiscipline. Door ah, te typen. Nee, dat zat ik, nou, dan zat ik met kadaverdiscipline op die bank. En dan mocht ik ook niet iets anders doen. Of, uh, ja, het is heel warm dan uh, smiddags in Madrid. Dan mm. zal je weer slapen en dan weer wakker. Uh, maar die discipline is vooral omdat dat je dan lang doorgaat. Uh, dus dan uh, was dat een, uh, een dag die ophield om drie uur s'nachts. Om dan toch aan die duizend uh, woorden te komen. Of die drie bladzijden en het weekend maar weer uh, uh, iets anders te kunnen doen. Ja. Als een uh, dokter uh, een ziekte methodisch ontrafelt... waar die vandaan komt... zo uh, herleid jij eigenlijk de geschiedenis, vind ik. Um, heeft het dezelfde soort denktrand? Is de doktersgeest hetzelfde als de schrijversgeest? Of... Ja, ik, ik denk voor een groot deel wel. In ieder geval de, uh, zoals ik dit dan heb, uh, uh, nou, heb benaderd. Uh, misschien niet zozeer als dokter, een dokter zit ook nog wel heel veel... Uh, ja, hoe zeggen, de, de kunst van het dokter zijn... en een beetje het... Uh, het metafysische eromheen... maar zeker in ja, hoe we bijvoorbeeld als dokters... richtlijnen maken en op zoek gaan naar... Nou, wat weten we nou precies? Wat is nou het, het fundament van wat we denken te, te weten? En hoe kunnen we daarmee vooruit? Uh, heel veel wat wij doen als dokters... is niet op enorm hoge mate... van bewijs gestoeld... Net als, uh, het is geen wiskunde. Het is geen natuurkunde waar je. Het is gissen. Het, en... het is voor een groot deel is het, ja, het invullen van, van hiaten. En het uh, ja, extrapoleren van dingen die je wel weet. Het, het maken van een keuze. Wat is dan het meest, uh, het meest aannemelijke? En, en, en dat, uh, zeg maar, dat proces wat ik in meer wetenschappelijke dingen uh, gebruik. Uh, als ik in een richtlijncommissie zit of zo. Dat, dat zit hier ook wel een beetje in. Of in ieder geval, uh, dat is de manier waarop ik dan dingen ging uitzoeken. Ja, hoe was dan de, ik veel, de verhouding... tussen een klooster... En, en de abt in Cluny? Of waarom uh, zouden... Uh, zo, hoe werkte... zo'n zo systeem... van belastinginning? Wat aten ze? Uh, hoe zag zo'n veldtocht eruit? Al dat soort... dingen dat... dat, dat ja, soms is dat, lastig om, uh, is dat heel lastig... om te, te achterhalen. Juist die dingen die je voor een roman nodig hebt. Omdat historisch heel graag schrijven over dingen die ze dan hebben. Dus ze gaan uit van wat er is... en daar gaan ze dan dingen uit concluderen of bedenken. Terwijl als schrijver is het andersom. Je hebt iets nodig en, en, en dan ga je kijken wat is er is. Dus een dokter heeft in feite eenzelfde soort creativiteit nodig. Een nou, soort feite, uh, fantasie. Ja. Was jij ook een fantasierijk kind? Of was dat er altijd al? Ja, ik denk dat alle kinderen fantasierijk uh, zijn. Maar ik, nee, ze zijn hetzelfde uh, als mensen. Sommigen zijn superleuk, anderen zijn doodzaai. Uh, nee, ik was wel een, een kind dat vaak in zijn eigen leefwereldje uh, zat. En dan, uh, ik kreeg nog wel eens het verwijt dat ik dan voor me uit zat te staan... en zat ik gewoon dingen te bedenken. Uh, dus, ja, waarschijnlijk wel. Had je terugkerende werelden waar je, waar je dan uh, als kind uh, over fantaseerde? Eh... Uh, ja, dat is over dingen die ik dan zou kunnen opschrijven. Of zeg maar de, als, als, als kind wil je dan een thriller schrijven. Ik vond Agatha Christie ja, in een jaar tijd ook van al haar boeken gelezen toen ik twaalf of dertien was. Uh, zeg maar dat, soort, ja, dat soort werelden. Of, of eventueel de, de dingen die je dan op tv zag. Ik keek wel heel erg veel tv toen ik klein was ook. Wat was een show waar je helemaal gek van was? Uh, nou, toen, Transformers vond ik fantastisch. Die robots. En dan. Uh, ja, niet eens dat ze dan op aarde dan veranderen in zo'n uh, uh, auto of in een vliegtuig. Maar die vetten. kwamen van een andere ja. wereld. En hoe zag die wereld er dan uit? En hoe, uh... Ik had echt gedacht dat je ridders zou zeggen. Maar goed, oké, okay, Transformers, nee. <laughs> Ja, dat, was voor, dat zijn de ridders van de jaren tachtig. Ja, zeker. Ja. Ja, ze vocht ook. Um, je gebruikt vaak een autobiografische ervaring in je roman. Die eerste drie romans spelen zich af in uh, doktersettings... of medische settings. Ja. Um, in in Attack zit ook een arts met een angststoornis. Uh, ja, de hoofdpersoon die heeft uh, een angststoornis uh, en, en, en ook wat uh, epileptie vormen. Uh, ben je daar zelf ook mee bekend? Uh, nou, zeker niet in de, die mate die hij uh, heeft. Uh, <kijkt> uh, nou, ik denk, ik, ik, ja. ik begin erover omdat ik, uh, nou, uh, ja ken toevallig veel schrijvers... en die vinden sociaal contact vaak ook beangstigend. En het is ook vaak een motivatie om in een eigen wereld uh, te werken en te leven... Een roman is ook ja. een veilig, veilig baken. Nee, dat, dat, dat, daar zit wel iets, uh, iets in. Uh, ja, ik, ik was wel een vrij verlegen kind, uh, maar ook met periodes, of zeg maar momenten, uh, daar waar ik me dan wel op mijn gemak voelde, was dat dan weer helemaal niet, uh, uh, helemaal niet zo. Um, en nou, zeg maar een hoop van wat in ieder geval in Attack die dokter doet in, in mindere mate. Uh, uh, heb ik dat dan ook gedaan. Ik ben niet uh, na een epileptische uh, epileptisch zult weggelopen uit het ziekenhuis. Maar ik behoor wel tot de, de tak van dokters die zichzelf uh, behandelen... tot echt niet meer anders kan. Uh, die echt half dood moeten zijn voordat ze, er een, uh, voordat ze de huisarts gaan, uh, gaan bellen. Uh, en ja, dat maar is, niet... dat dan, is dat dan vanuit angst of vanuit een soort uh, eigen wijsheid... van ik weet het toch wel beter... Uh, ik denk het meeste, het, het tweede toch wel. Dat, uh, ja, je hebt het niet nodig. Als arts heb je ook een, nou ja, niet allemaal, maar uh, een, een soort beeld dat de zieke mensen, dat zijn andere mensen. Deze wereld bestaat uit zieken en niet-zieken en jij hoort tot de groep van niet-zieken. In het ziekenhuis komen twee, heb je twee bewoners uh, en jij behoort tot de bewoners die aan het eind van de dag die deur dicht en naar huis gaat. Um, dus je kan en, niet overstappen naar die andere... En, en, nee, en dat andere hoort niet. Dus dat, um, nou, dat blijf je dan uh, onderdrukken... Tot, uh, yeah, tot het misschien iets te ver uh, uh, de spuigaten uitloopt. Nou. Is dat wel... wel <lacht> <lacht> Mogen we het zeggen dat je... Ja, ja, nee, hier, ja, nee, ja ik ja. zit hier met een hernia. ja, uh, je zit, da, dus, ja één en één. Is dat dan ook iets wat je te lang hebt onderdrukt? Ja, denk ik wel. Ik, ik heb al ja, ja, zeg maar, jaren rugklachten... Uh, en ja, dan ga je door met uh, uh, nou, dat dan maar onder, ja, wegschuiven. Of dan, dan weet je ongeveer wat je voor kunt, uh, kunt nemen. Dan gaat het weg. En, ja, toen dit zich voordeed, tweeënhalve weken geleden. Uh, ja, ik kon niet meer bewegen van de pijn. En uh, ja, het duurde twee uur voordat ik in staat was bij de telefoon te komen. Die ik zo stom was geweest om boven op een kast te leggen. En daar kon ik niet bij, want ik lag op de grond. Uh, ja, en dan bel je de dokter... Voor het eerst in uh, uh, nou ja, drie jaar tijd. En, en, nou, die benadert je in eerste plaats ook alsof je de gewone patiënt bent... die bij de eerste klacht al belt. En, en niet degene die daar al helemaal... heel lang mee creperen. loopt. Ja. Dan, nou, de, ik heb een vriendin uiteindelijk gebeld en die kwam toen thuis. en uh, ja, Die zei, ja, je moet nu naar het ziekenhuis. En dan zei ja, nee ik moet helemaal niet naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is voor andere mensen. Ik, uh, ik blijf hier, van het ziekenhuis dat gebeurt alleen maar hele slechte dingen. Oh, dat klinkt ja, echt heel fatalistisch. Uit de uh, mond van een dokter wil je dat toch niet horen? Ja, nee, daar, daar zit een soort... Ja, ben je ook, uh, doordat je die kant van de medische wetenschap kent... Uh, een beetje gedesillusioneerd geraakt in de, in de zorg? Nou ja, ik ben eigenlijk meer gedesillusioneerd geraakt toen ik hernia had. En uh, dat het me enorm veel moeite heeft gekost om uh, daar een diagnose voor te krijgen. Uh, want je hebt allemaal standaard die zeggen dat uh, nou, rugpijn... Uh, zolang je niet incontinent bent voor urine... hoeven ze eigenlijk geen scan te maken. Uh, daar komt het kort gezegd op, uh, uh, op neer. En ik wilde toch wel heel graag weten wat ik was. Ik kon me niet voorstellen dat ik dat niet zou willen weten. Dat het toch zoveel moeite kost uh, om, uh, om dat gedaan te krijgen. Uh, daar heb ik iets meer desillusie in zitten dan mijn dagelijks werk. Wat ik ja, toch wel heel mooi vind. Waar ik ja, zie hoe hele... Nare dingen toch nog wel uh, opgelost kunnen, kunnen worden. Maar ja, het... je, je, je leert de beperkingen kennen van, van de geneeskunde als je er uh, lang in zit. Dus het is ook je verwachtingspatroon, is anders. Misschien dan van mensen die, uh, die series kijken over ziekenhuizen en, en daarin zien hoe vooral uh, het vooral de mooie kans die daar naar voren komt. En niet uh, ja, de patiënt waar je echt niks voor kunt doen. Ja, yeah. een dokter Dreamy uit Grey's Anatomy. Ja, ja, het dat is een zo. hele bizarre serie. Uh, <coughs> <maar goed. laughs> um, het, is, het is opmerkelijk. Er zijn vrij weinig artsen die zich zo uh, uitspreken over de medische wereld. Uh, die daar boeken over schrijven. Je hebt er ook lange tijd columns over geschreven. En uh, opiniestukken. Waarom ben je daarmee gestopt? Ja, uh, nou, Dit boek moest af. Dat was de belangrijkste reden. Uh, uh. Ik ben vooral um, opiniestukken gaan schrijven. Um, bij de Mexicaanse griep... Uh, Sommige mensen kunnen zich nog wel herinneren. Uh, en daar was iemand die op tv uh, verkondigde dat we allemaal dood gingen. En we moesten 34 miljoen vaccins kopen. En het was allemaal verschrikkelijk. En het zou muteren tot een soort supergriep. En, en, en daar zat ik dan. Ik zat dan alleen maar te erg. En ik dacht, wat is dit voor onzin? En uh, dat is maar het eerste uh, opiniestuk dat ik toen voor NRC schreef. En dat nou ja, zijn in niet zoveel dokters die nou ja, en kunnen schrijven. Uh, en daar de tijd voor hebben. Uh, en, Sommige en mensen nemen genoegen met één baan. Dan. Ja, uh, en, en dan ook nog bereid zijn om nou, gewoon heel hard op te schrijven wat zij vinden dat waar is. En voor mij is het altijd de stelling geweest: als het, uh, als het gewoon klopt wat je schrijft. Ja, wie, wie maakt me dan, uh, dan iets? Word je dan niet... Weet je Klokkenluiders die worden over het algemeen niet echt... Uh, met alle egaars ontvangen in het uh, bedrijf. W Word je ook niet zo behandeld of bekeken door je collega's... of de plekken waar je werkt? Ja, ik heb niet heel dat mijn stukken... een erg klokkenluidersachtig zijn. Misschien voor iemand die ze leest, uh, meer. Uh, ik denk dat het meer verwoordt wat heel veel andere dokters ook vinden. en De gemiddelde arts zit daar denk ik niet zo mee. Die vindt het juist mooi als er... Uh, discussie is over, uh, over onderwerpen. Uh, en soms zijn ze een beetje oneens. Maar zeker over dit onderwerp had ik uh, meer bijval... dan uh, met de Mexicaanse griep, had ik meer bijval van collega's... Uh, dan uh, mensen die er ingingen ingingen. Uh, alleen het officiële standpunt was... Nou, de minister heeft eenmaal besloten dat we 34 miljoen vaccins gaan kopen. Dus dat kunnen we niet gaan tegenspreken. Nee, je hebt ook wel eens gezegd... ik werk liever met collega's dan met patiënten... Ja, dat is wel. Vind ik ook wel uh, een bouwte uitspraak voor. Een, uh, nee, nou ja, dat is. Ik, ik, ik vind het niet erg om met patiënten te, te werken. En ik heb dat ook uh, wel een tijdje gedaan. Maar ik heb niet wat sommige andere mensen uh, in de studie hadden. Uh, die dan uh, zeiden, ik wil geneeskunde, ik wilde geneeskunde gaan doen om met mensen te werken. Uh, en, en die werden dan huisarts. En dan, dan werk je inderdaad met, met mensen. En je werkt vooral met niet-artsen. Nou, een huisarts is toch wel heel erg op, je, op jezelf. Uh, en ik vond het of vind het nog steeds eigenlijk interessanter om ja, de wetenschappelijke kant van, uh, van de geneeskunde. Het blijkt ook een beetje uit het feit dat ik uh, arts microbioloog ben gaan worden. Wat uh, bij uitstek een heel erg wetenschappelijke tak van, uh, van de geneeskunde is. Maar ik vind het aardig om met collega's te werken. Ik ben niet helemaal dan uh, uh, autistisch. Dat, dat, dat gaat dan wel goed. Oh, dat is niet omdat ze dan met ja. mekkerende mensen. Met terugklachten hoeft te... Ja, ja dat is eigenlijk verschrikkelijk om iemand als mezelf... op het spreekuur uh, te hebben. Dat, dat moet niet, uh, niet makkelijk zijn. Oh, je bent wel heel erg uh, hard voor jezelf, hoor. Even terug naar het boek. Je hebt ook um, Arabische poëzie... vanuit de Spaans naar het Nederlands vertaald... voor deze roman. En dat zijn over het algemeen hele volle romantische teksten. Lees je zelf ook poëzie? Uh, nou, ik heb vooral heel veel poëzie... uit die tijd gelezen voor, uh, uh, voor dit boek. Um, ik heb niet... Een enorme berg aan dichtbundels uh, thuis, maar ik heb er wel, uh, wel wat. En ik vind dat, ja, nou, eigenlijk in al mijn boeken zit wel een heel klein beetje poëzie, op zijn minst. Oh ja, uh, ja uh, soms is het maar één, uh, één gedicht, en soms ook niet helemaal serieus uh, bedoeld. Uh, maar ja, nee, ik, ik, ik hou daar wel, uh, wel van binnen de, uh, de beperking. Ik ga niet een, een middag met een poëziebundel uh, uh, zitten. Maar een, uh, nou, ik had als student had ik al uh, een gedicht van uh, Serge van Duinhoven op het uh, toilet uh, ingelijst. Een uh, beetje hem uit je hoofd? Nee, ik weet het niet meer uh, uit mijn hoofd. Het, het was uh, nee, iets over een stel dat uit elkaar gaat. Of nou, wat volgens mij One Night Stand heeft gehad, wordt het niet helemaal goed beschreven. En dan kust hij haar gedag. En dan uh, heeft hij het over de. de ingehouden woede die als een soort van slang tussen zijn benen door naar buiten kronkelt. Uh, uh, en wat deed, uh, wat deed dat gedicht met je dat je het ging uitknippen en ophangen? Inlijsten zelfs. Ja, uh, nou, het, het, het, het, het, ik heb nog steeds in een, in een, achter een vitrine in, uh, in de kamer waar ik in Nederland uh, schrijf. Ja, ik, ik vond de, de taal die hij erin had, uh, vond ik zo mooi. Het, was ook, het kwam uit het blad Rails, dat werd toen uh, gratis verspreid in, uh, in, de, uh, in de treinen. Heel mooi uh, luxe tijdschrift. Ja, uh, en, en, en daar hadden ze dan voor een bepaalde editie hadden ze dan vijf gedichten. Een vormgever was daar op los gegaan. En dat, dat, dat geheel uh, deze vond ik heel mooi. Dus die rails meegestolen. En, en dat had ik toen, uh, toen ingelijst. Um, dat is heel iets anders dan de poëzie in Reconquista. Uh, Veel... dat, nou, ik, ik, weet ik niet. Dat, dat, dat ene gedicht, uh, sommige dingen daarvan... Uh, ...zul je misschien nog wel in die tijd hebben aange, uh, aangetroffen. Maar goed, het, het missen, mooie van... Ja. Missen we die romantiek in de Nederlandse poëzie? Of mis jij die romantiek in de Nederlandse poëzie? Eh uh, uh, nou, weet ik, ik vind mezelf niet uh, de geëigende persoon om daar uh, antwoord op te geven. Jij bent dichteress, ik denk dat ik moet dat jij, jij antwoorden. Ik geloof dat jij overal een mening op hebt. Dus, uh, je denkt overal in ieder geval over na. Dus, uh... Ja, nee, ik... Um, maar ik vind het ook... Uh, ik heb over dingen een mening, maar dan moet ik me wel in uh, hebben verdiept. Uh, fair enough, fair <laughs> enough. <laughs> We hebben het er wel over als je dichtbundel verschijnt. Ja. Um, wat weinige mensen zullen zeggen, is dat je werk ook grappig is. Er is heel veel uh, ingehouden humor in. Uh, bijvoorbeeld uit uh, het boek Zorg. We zijn allemaal pre De een iets meer dan de ander. Of uh, een andere citaat uit het boek, waar ik erg om moest. Nou ja, geniffelen in ieder geval. Waar het hart van vol is, daar worden andere mensen mee lastiggevallen. Ja. Vind je jezelf een grappig mens? Eh. Uh... Ja, ik denk wel dat ik iets van gevoel uh, voor humor heb. Um, ik neem niet alles even serieus. Ik denk dat het belangrijk is dat je een bepaalde mate van zelfspot hebt. Of in ieder geval zelfrelativering in het, uh, uh, in het leven. Om ook dingen te, te schrijven die, die verteerbaar zijn voor, voor anderen. Uh, niks is zo erg als iemand die zich uh, volledig serieus neemt. Uh, zeker niet als hij gaat zitten schrijven. En Er zijn mensen die vinden dat zorg, mijn eerste boek... dat het een soort satire is op de zorg. Maar het is vooral een beetje zoals dingen gaan... maar dan we zien vanuit de ogen van een vrij cynische artsassistente in opleiding tot chirurg. Is er eigenlijk een verschil tussen Spaanse en Nederlandse humor? Ja, enorm verschil. Het Nederlandse humor neigt een beetje naar het ironische... Het cynische, een beetje het, uh, het Engelse. Of in ieder geval uh, denken we dat uh, zelf. Die Engelsen vinden we, geloof ik allemaal van niet. Uh, het Spaanse is meer het, uh, uh, echt het satirische. Het, uh, de, de gekke stemmetjes, de overdrijving. Uh, mensen... Uh, als ik een, ja, zeg maar een, een grap probeer te maken... die in Nederland wordt begrepen... Dat dan in, in Spanje zien ze dan niet... en dan denk ja, vraag ze af hoe je hem zoiets raars zegt. Want die nemen alles wat je dan ironisch bedoelt uh, serieus. Dat, dat, dat maakt het leven daar soms een beetje moeilijk. Uh, uh, als je dat niet van tevoren weet. Ja, ja blijven lachen maar. Um, Reconquista is nu uit... maar je bent ook bezig met een graphic novel. Samen met een uh, illustrator. Ja. Hoe. hoe nou, dat is weer heel iets anders. Hoe, ja. uh, hoe kwam dat op je pad? Is dat, uh, is dat een genre ook wat jij uh, altijd al het willen maken? Ja, ik denk zeg maar van de. Uh, er zijn een aantal schrijvers die mij, uh, ik weet niet, beïnvloed hebben, of uh, uh, waar ik tegen opkijk, of redenen waarom ik dacht uiteindelijk: uh, ik, ik moet toch maar gaan, uh, iets gaan schrijven. En uh, één daarvan is. Uh, Neil Gaiman. Uh, dat is een, uh, een schrijver van scenario's voor uh, graphic novels. Uh, en met name zijn, heeft een serie, heet uh, The Sandman. Uh, een, een serie vol mythologie. In dertien delen heeft hij iets van vijf jaar over gedaan... met allerlei verschillende illustratoren. En dat, dat, um, ik hield altijd al van strips als, uh, als klein kind. Um, maar toen ik dit las, ik was toen... 22, denk ik, 21, 22. Ik vond het zo fantastisch hoe die, die combinatie van hoe mooi hij dingen kan, kan verwoorden. Het was ergens ook wel poëtisch en, en zijn, um, zijn enorme verbeeldingskracht. En hoe die zeg maar werelden kon, uh, kon oproepen. Uh, en, en, en zoiets, zeg maar, dat, dat medium, dat, dat is toch zo voor zo mooi. Ik wil daar een keer iets mee, mee doen. Het is redelijk marginaal nog in Nederland. Uh, echt iets voor... Wil je het ook naar een groot publiek brengen? Uh, ja, ik, dat gaat mij in mijn eentje niet, uh, niet lukken. Ik zou het heel mooi vinden als het lukt om het, uh, om het af te maken. Uh, de hoop is dat het over een jaar klaar zou moeten, uh, moeten zijn. Het scenario is af en het is helemaal geschetst. Maar goed, er, uh, er gaat nogal wat tijd zitten... in het daadwerkelijk uitwerken van zulke uh, illustraties. Uh, als dat uitkomt en er is minimale aandacht voor... dan, dan zou ik dat al, uh, al, al heel erg mooi vinden. Uh, ik heb niet uh, de illusie dat het hier een soort uh, België of Frankrijk wordt... waar uh, graphic novels bijna op hetzelfde niveau staan als, uh, als gewone literatuur. Nou, wie weet, elke, elke graphic novel is weer een stap in de goede richting. Ja. Uh, Mikkel, mag ik je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Ik sprak met Mikkel Polnest en zijn historische roman Reconquista... ligt nu in de winkels. Dank je Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.